Wauw, bij Ethos de beste acties voor jou. Zoals Aledavitamon, Bional en Imea, 1 per 1 gratis. Dat is een goed moment om vitamines in te slaan. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op etos.nl. Mooi van Ethos. 538 Nieuws. 2 uur. Vanwege een protest vanmiddag is een deel van Den Haag veiligheidsrisicogebied. Politie mag er preventief fouilleren. De actievoerders zijn bezorgd over de opvang van verschillende groepen bij elkaar. Van daklozen tot asielzoekers. Dat loopt uit de hand, zeggen ze. Net als in Amsterdam, waar ook met groepen is geëxperimenteerd. Voor bijna premier Rob Jette zit zijn werk er nu echt op als formateur. Hij heeft het eindverslag aan kamervoorzitter Tom van Kampen gegeven. Daarvoor hadden de nieuwe ministers en staatssecretaris een oprichtingsvergadering, zoals het heet. Maandag wordt iedereen beëdigd en kan kabinet Jette aan de slag. In een vrachtwagen in Vlaardingen in Zuid-Holland heeft de Zeehavenpolitie zes zogenoemde inklimmers aangetroffen. Ze probeerden op die manier illegaal naar een ander land te komen. Ze kwamen uit Afghanistan en Iran. Een van hen is minderjarig. De inklimmers zijn aangehouden... net als de chauffeur. En de Noorse langlauver Johannes Klebo heeft het geflikt. Hij heeft zijn zesde gouden medaille op deze winterspelen te pakken... en hij is de eerste die dat voor elkaar krijgt. Nummer zes pakt hij op de 50 kilometer klassieke stijl. Klebo heeft nu schaatser Erik Heiden ingehaald. Die won op de Spelen in 1980 vijf keer goud. Het is zo goed als droog en niet zo koud meer, 8 tot 12 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen een tijdje flink regenen. Ook morgen wisselvallig en zacht met flink wat regen. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel, Ronald. Krijgen de situatie op de weg op dit moment acht vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A1 richting Amersfoort, tussen Stroe en Hoeverlaken, 18 minuten. Dan de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 10 minuten. En de A12 richting Arnhem tussen Nederlandse grens en Duiven. 15 minuten. Ook flitsers. De A9 richting Haarlem bij Spaarndam. 46,7. De A15 richting Rotterdam bij Rotterdam. 53,6. A15 richting Gorkum bij Gorkum. 97,9. De A16 richting Breda bij Breda. 72,2. En tot slot de A73 richting Venlo bij Doormond, hecht met 18.9.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 Heb je leuke weekendplannen vanavond? Dan maak je zo meteen kans op het eerste rondje op Kosten van ons. Eerst Marshmallow en Jelly Roll. Radio 5, Heard that you were late going home. Knew it right away, something's wrong. I guess you gotta go when the angels call you. Be the same with you gone Crack another can for the lost One's fallen One tear for the broken heart Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, pour out a little holy water. Memories, they streamed down my piss. Smiling while I bite through the pain. Guess I never know why the good got young, yeah. Looking for somebody.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 Me. He hold me tight and lets me go You're gonna say that you saw Op je zaterdagmiddag. Met Brave en Lene En Love Me Not. Heb jij leuke weekendplannen vanavond? Ga je het uh, terras op luik je de club in, misschien wel een feestje, een concert... noem maar, maar op, dan ben je hier aan het goede adres... want dan maak je kans op het eerste rondje op kosten van 538. Dat is toch lekker, want het is allemaal natuurlijk steeds duurder tegenwoordig. En hoe lekker is het om even die eerste drankjes te betalen met geld van ons. Stuur even een berichtje via de 538 hebt met jouw weekendplannen. Wat ga je doen vanavond... En waarom verdien jij dat eerste rondje op kosten van ons? En wie weet, ga je er zo meteen vandoor met geld om lekker vanavond te gaan proosten. Ik in Yo, Het draait hier recht Het is nieuw bij 538. Calvin Harris, release the pressure. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. To share my nights I wanna cry And I wanna love But all my tears Have been used up oh. On another love Another love All my tears Have be been used up oh. On another love Another love my tears have been used all On another low, love, another low All oh, my tears have been used all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 we do now. And Shakira en Zoo. Jouw weekend. Jouw 538. En jouw kans op een goed gevulde koelkast op kosten van ons. Xander, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. <laughs> Ik hoor het al. Dat jij nog leeft is een wonder. Ja, het is echt wel zo inderdaad. Het is niet, uh, niet ideaal hoor. Hé hey, uh, Xander, wa wat zijn jouw weekendplannen vanavond? En waarom verdien jij een goed gevulde koelkast op kosten van ons? Ik uh, ga vanavond uh, naar een feestje in Ahoy, Rotterdam Reef. En uh, ik kom uh, net terug van een weekje skiën en mijn geld is op. Oh nee, maar hoe ga je dan naar Rotterdam Reef? Ja, het, het kaartje is gekocht en ik word gebracht door een vriend van me. Dus ja, ik heb alles behalve, ja, behalve iets om te kopen daar eigenlijk. En, ja. en, en waarom heb je dan niet de keuze gemaakt om hem ja, dan misschien over te slaan vanavond? Ja... Dat, dat, dat, ligt, dat ligt niet helemaal in mijn vocabulair. <laughs> nou, je, je had ook in het berichtje gestuurd wat je naar ons zei. van, joh, Ik, ik kijk al zo lang uit naar dit feest. Het, uh, lang geleden kaarten voor gekocht en, en met vrienden. En dit is echt een hoogtepuntje. Uh, ja, maar ja, ja. Ik, heb, ik heb inderdaad wel, wel geld nodig voor een, een drankje hier en daar. En nou is het ook wel zo, Xander Rotterdam Reef, dat is geen feest voor watjes. Dat is ook wel, uh, het is daar of zeg maar 100% gaan of niet gaan. Ja, het is een roppel rondje. Ja, dat wel, ja. ja. <laughs> nou, Xander, wij gaan geld naar je overmaken. Het eerste rondje is vanavond op kosten van ons, bij deze. Ah, heel erg bedankt, ik ben er enorm blij mee. Veel <laughs> plezier daar, Fijn weekend, Xander. Dank je. wel. je. met u, One Republic en I Am Worried. I don't know what you running out. En espresso op 538. Vanaf maandag maak je weer kans op vakanties naar de zon. Zorg dat je goed bent voorbereid. 1. Zoek je zonnebril. 2. Nee. Fix je vrije dagen. 3. Nee. Bel je beste vriend of vriendin. Van deze weken zijn de 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw zomervakantie voor twee. Pizza, Greta, Mallorca. Portugal. Italië. Bulgarije. Gronos. Of Spanje. Skip je winterdip. Met de 538 zomerweken. Alle info op 538.nl.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 Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen. Ik ben toch niet. Google Papi. De Gek. Dus sprint terug voor de Philips OneBlade Pro voor 65 euro. Met duizend extra punten voor members. Mediamarkt. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. Zekerder zijn van jezelf. Succesvoller samenwerken.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 Molly heeft net haar bord leeg en gaat nu haar eerste flamenco dansen. Dat moeten jullie ook kopen. In het restaurant, ja. Ze zit er meteen lekker in. Nou ja, een soort van. En haar publiek geniet. Gracias. Zonder toetje voor flamenco gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan. Op jouw nooit gedachte vakantie. Nu op sunweb.nl It's a summer holiday.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 12 hoorde je op 538. Het volgende is wel een uh, typisch gevalletje slechte boekhouder. Of misschien een gat in de hand, dat kan natuurlijk ook. Uh, TLC, Waterfalls, Je hoort hem al op de achtergrond. Zij hebben in 1995 een faillissement moeten aanvragen. Ook al hebben ze echt miljoenen plaatsen verkocht. Kan door slechte contracten en hoge kosten. Ja, gevalletje slechte boekhouder dus. DLC deort ze nu met Waterfalls op 538. En zo meteen ook nog de dance Smash van Chesto Beautiful Places. Beautiful places. A cold bed full of scorpions the venom stole.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 De Faith van Filia op 538. Zo meteen, na 3 uur. 100% garantie op hits. In een nieuwe 538 top 50. De 50 grootste hits van dit moment. Met Mark van Brand. veel plezier.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 When I think of you and me Now the water's high I can feel the ground beneath These tears won't dry Why you said a part of me?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 Mili's.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 Bank. Onze bank. Kan... Kom niet alleen sparen, maar ook besparen. Bij Lidl. Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop. Pluxinissappels. anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Lieve, hij ontdekte de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben.